Ja, geliefde, bij deze bruidegom gaat het niet uh, krap aan toe. Er is zoveel bij hem. Aan liefde en genade. Voor de derde keer mag ik in zijn naam u roepen. Bruid, kom, want alle dingen zijn nu gereed. Geliefd in de nacht waarin de Heer Jezus verraden werd, nam hij het brood. En hij brak dat ook voor hun ogen. En hij zei: Neemt en eet. Gedenkt en gelooft dat nou onze Heer Jezus Christus zijn gezegend. Het lichaam te verbreken tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Geliefden, de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap en het bloed van de Heer Jezus Christus. Neem die, drinkt allen daaruit, al gedenkend, al gelovend, dat de Heer Jezus Christus zijn bloed heeft vergoten tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Neem die en drinkt allen daaruit. De verliefde in het paleis van de koning is erg groot met veel kamers. We gaan nog eens een kamer binnen, psalm 89, de versen 16 tot en met 19, om ons te verwonderen. Hoe rijk onze koning is, psalm 89, vers 16 tot en met 19, waar de koning over de bruid zegt, welges, welgelijk zalig is het volk, het welk het geklank kent, o heren, zij zullen in het licht van uw aanschijn wandelen. Zij zullen zich de ganse dag verheugen in uw naam en door uw gerechtigheid verhoogd worden, want gij zijt de heerlijkheid van hun sterkte. En door uw welbehagen zal onze hoorn verhoogd worden, want ons schild is van de heren en onze koning. Is van de heilige Israëls. Tot zover willen we aansluitend zingen op Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort? 89, vers 7.